Uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Rutte zegt sorry. Volgens de demissionair premier heeft het kabinet bij het invoeren van de versoepelingen een inschattingsfout gemaakt. En was de laatste persconferentie ook niet goed. Excuses voor afgelopen vrijdag. Dat was geen goede persconferentie. Jullie vroegen terecht om reflectie van ons... Heel eerlijk, we waren die dagen zo druk bezig geweest met na te denken over de maatregelen dat we dat niet goed hadden voorbereid. Rutte en De jongen zeiden vrijdag dat er versoepelingen terecht waren omdat er toen zo weinig besmettingen waren. Nu zeggen ze dat die versoepelingen toch niet konden. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week geëxplodeerd. Bij die persconferentie vrijdag werden een aantal nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Zo mogen meerdaagse festivals komende weken niet meer doorgaan. De evenementenbrand is boos en wil dat het kabinet met extra geld komt nu het festivalseizoen weer in het water lijkt te vallen. De rechtszaak rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum wordt niet uitgesteld. De advocaten van de verdachte hadden om uitstel gevraagd, omdat ze willen dat er meer getuigen worden gehoord. Maar volgens de rechter gaat dat op korte termijn niet lukken. Dirk Wiersum werd twee jaar geleden bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. En als je altijd al eens achterna gezeten wilde worden door een hond, dan moet je in Drenthe zijn. Een man-trail-vereniging zoekt daar vrijwilligers. Mantrailers laten hun honden zoeken naar mensen. Ze moeten dan het van iemand zien te volgen, dat is heel leuk voor de hond. Je ziet natuurlijk heel veel honden die lichamelijk veel uitgedaagd worden, maar juist die mentale, dat mentale stuk ontbreekt en hier moeten ze heel erg hun kop gebruiken, puzzelen. Nu moeten de honden alleen steeds dezelfde mensen opsporen en dus zou het mooi zijn als vrijwilligers zich zouden melden. Goed zo, Moppie! Goed gedaan hoor! Ja, knap hoor, lieverd! Het weer. Vanmiddag wordt het op meer plekken bewolkt. In het zuiden en noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is het bewolkt en kan er plaatselijk veel regen vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Er is echter één uitzondering. Dat is de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Er is een ongeluk gebeurd en de weg is daar helemaal afgesloten. U kunt er ook het beste omrijden. Verkeer richting Amsterdam via Jouren en Emmeloord. Volg hier voor de A7, de A6 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 temperatuur Van vandaag kan je je kleren beter gewoon aanhouden, denk ik hoor. Je Germain Stuart aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Dat betekent dat het even na twee uur is. En dat betekent dat Albert-Jan en ik weer zitten in de studio aan de Tolweg 10A. Na een, ja, wel een hele, een hele ja, rare week eigenlijk. En dan uh, doel ik uh, met name op het... Uh, het gebeuren met Peter de Vries, natuurlijk, afgelopen dinsdag. Die is uh, neergeschoten. Goedemiddag, trouwens. Ja, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars, goedemiddag, kijkers. Ja, dat was, weer, dat was niet niks. Nee. Dat, dat hakte er behoorlijk in. behoorlijke impact, uh, inderdaad. Ja. Maar ja, goed, uh, zijn zoon, zijn jongste zoon, die had op Twitter of wat dan ook nog een foto van, uh, van hem en zijn vader uh, geplaatst met een hartje eronder en verder, verder geen tekst. Ja, dat denk ik, wat betekent dat, hè? Ja, ja, ik bedoel, uh, blijf, bedoel de, de, de formele terminologie die men gebruikt... Het is nog steeds kritiek, hè? een kritiekste uh, kritiek uh, fase. Maar goed, laten we het beste hopen. Ik, zie, ik kijk net naar een live uh, oefenwedstrijd tussen Ajax en uh, Paderborn... waar Ajax met 4-1 gewonnen heeft. En uh, na afloop uh, hadden ze een shirt met uh, Peter R. de Vries erop... als rug nummer 10... En uh, daar worden nu alle handtekeningen opgezet. En die worden dus ook weer opgestuurd naar Ajax, ziet in hart en nieren Peter R. de Vries. Dat Goed. is een uh, mooi gebaar van ze. Ja. Ja, uh, en uh, verder uh, natuurlijk gisteren een uh, persconferentie. Dus uh, ja, gaat de Dutch GP nog wel... Uh in uh, volle glorie door. Nou ja, dat is dan in, weer de vraag. In, uh, in de krant vanmorgen stond... Uh, dat, uh, dat, dat de organisatie onvermoed... verder gaat met de voorbereidingen... van uh, de Formule 1 Grand Prix in september... hier in Zandvoort. Maar daarover later in dit programma... natuurlijk meer informatie. Goed, uh, ja, we hebben een vol programma. Er wordt erg veel gesport. Uiteraard in de Tour de France. De 14e etappe van Carcassonne naar Quillan. Over 183, exact 183,7 kilometer vandaag... Een ideale etappe voor uh, mensen die uh, vroeg gaan vluchten. Want er zitten toch wel een paar kolletjes in van de derde en tweede categorie. Dus uh, voordat ze er zijn moeten ze nog wat bergies op en wat bergies af. Afgelopen week natuurlijk een prachtige mooie tourweek geweest voor uh, niemand minder dan Cavendish. Want die, uh, ja, die, knecht, die, had, die heeft echte knechten. Die, echt, die zitten hem uh, in, in, in de slotfase Precies op de plek waar hij zitten wil en hij heeft daardoor zijn 23e tour toer-etappe overwonnen en staat daardoor gelijk met icoon Eddie Merckx. Ja, in de vierde van dit jaar alweer. In de vierde van dit jaar. Goed, eh, vandaar dat ook tijdens het gedicht van de week een ode brengen aan de Knecht. De Knecht in de Tour, want die hebben afgelopen week veel werk verzet voor groene truidragen, Kevin Dish. Goed, uiteraard zoals te zijn de vaste onderwerpen rond de klok van half vier, De evenementenagenda. Ja, dat staat allemaal natuurlijk na de persconferentie van gisteren weer. Moet het weer her herorganiseerd worden en wellicht aangepast worden. Maar in ieder geval half vier hebben wij de evenementenagenda uiteraard onder voorbehoud. Blijft het weer zo? Wordt het mooier? Wordt het beter? U hoort het allemaal rond de klok van half 3. En het dier van de week, dat blijft nog even een verrassing... Want ja, ze zijn zo zitten ze in, in, in de uitzending en zo zijn ze weer... Uh, we hebben ze een baas of zijn ze gereserveerd. Dus dat blijft nog even een verrassing wel, wie we hebben als dier van de week. Ik heb wel eens begrepen dat er ook konijnen weer sinds tijden in het dierenthuis zitten. Want wie weet worden er wat konijnen. Het gedicht van de week, zoals gezegd, de knecht. Een ode aan de knechten van uh, Cavendish. Uh, we hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Maar de actualiteit, uh, uh, Tour de France. We hebben Wimbledon, de damesfinale vanmiddag. En er wordt al uh, volop gereest op het circuit uh, Zandvoort... tijdens de ADAC GT Masters. Dat is gisteren al begonnen met veel vrije trainingen en tijdtrainingen En uh, vanmiddag, uh, later in de middag, de, de hoofdrace tussen de ADAC, ADAC GT Masters... de eerste rennen, want morgen is natuurlijk morgen de tweede race. Dus we gaan de actualiteit uh, over een tweetal platen... gelijk uh, onze collega Willem van Densen in de uitzending halen... live vanaf het circuit... En ik ben erg benieuwd hoe de regels uh, daar nu zijn. Uh, wellicht aangescherpt. Of uh, zoals het in de aankondiging stond. Vo voordat de persconferentie er was. of die uh, nog gelden. En natuurlijk het racevenement op zich. Ja, het is drie dagen Duits grondgebied tijdens de ADHC GT Masters. Een prachtig raceweekend. Maar daarover over een tweetal platen meer van onze collega Willem. Uh, dan hebben we na het weerbericht. Uh, op een gegeven moment uh, herhalen we het interview. Wat onze collega's uh, Jelme Koper en Roy Dongen uh, hadden tijdens Goedemorgen Zandvoort met Sander ten Bos. En het ging allemaal over de vergunningen voor de site events uh, die zijn afgegeven. En wat kunnen we nu verwachten na al die nieuwe persconferentieontwikkelingen. Daarover om tien over half drie veel meer. Uiteraard hebben we Pit Report om kwart over vier. Uh, Tour de France had ik al gezegd. Uh, Sportkort. Uh, Wimbledon uh, gaan we voor u ook met één oog naar kijken.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 way this thing might leave the ground how would you like to fly that summer queen should but you still deserve the crown Or hasn't it been found mama listen i feel for you, you feel for you deal with me Welcome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 It, don't it come on? It feels like something enough. Come on. So can I leave yeah. with you, well, lady? I don't know but sure you feel good well to really me. To Sing you. it one more God. time. It feels like something yeah. up. Can I leave my yeah. later? Goedemorgen. ZFM Race Radio, Pit Report. Ja, één plaatje eerder dan uh, gepland. schakelen we live over uh, naar het circuit Zandvoort, naar Willem van Dezen. Want, uh, Willem, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe het daar op het circuit is. Goedemiddag. Goedemiddag en op uh, z'n inderdaad. Dit weekend uh, in het teken uh, van de ADAC GT Masters. Prachtig uh, programma hier met twee uh, maal uh, Porsche Racers. De ADAC GT Masters, uiteraard. En uh, wat we eerder vandaag al hebben gezien, een uh, race voor de Formule 4. De jonkies uh, in de, zeg maar de laagste Formule klasse, die hopen in de toekomst een uh, opstap te kunnen maken en naar uh, een klasse horen. Oké, okay, uh, de, de, de, de, de, hoofd, de hoofdmoot is de ADAC GT Masters, hè? dus die, die, die races. Ja, dat is de hoofdmoot. Tenminste, dat is de titel uh, die het evenement draagt. Dat is een race die om uh, half vijf uh, van start had, over een uur. Maar tot die tijd hebben we twee uh, leuke andere races. en uh, Ja, de ADAC GT Masters, in het verleden zagen we daar al... Uh, Regelmatig uh, goede Nederlandse vertegenwoordigingen uh, in. Helaas, uh, dit jaar is dat uh, een beperkt aantal. Uh, eigenlijk de enige uh, die dit seizoen actief is in de Aardappel Martens is Fotos. Hier op circuit Antwoord zien we een extra uh, inschrijving. En dat is wel een Nederlandse inschrijving. Dat is de McLaren uh, met de twee dames. Uh, uh, mevrouw Coronel of uh, Tati, hoe jij is dat? Uh, Uiteraard, uh, we zijn we samen uh, met haar uh, teamgenoot uh, Braams. Uh, en, uh, en die rijden in de McLaren. Maar wat we tot nu toe gezien hebben op het uh, circuit zijn leuke races geweest. We hebben er twee inmiddels achter de rug. Eén daarvan uh, was de uh, Formule 4. En uh, opvallend uh, vond ik onderaan de Hunsen, uh, daar is ook een beetje zo'n kombocht uh, gecreëerd. Dat we daar veel acties zien. Uh, dat we daar en toe twee, drie auto's uh, tegelijk uh, doorzien gaan. Je kan daar kiezen voor een lijn. Niemand weet eigenlijk wat precies de uh, exact de ideale lijn is. En dan zien we dan uh, leuke inhaalmanoeuvres, Zeker met die uh, kleine Formule auto's. De race werd uiteindelijk toch een beetje een Nederlands succes, die Formule 4, want dat was. Uh, de Brit, Oliver Beerman, die wist te winnen. En die komt uit voor het Van Amersport Racing Team. Op de tweede plaats zagen we daar een bekende naam, Sebastian Montoya. De zoon van zijn zorgvoudige Grand Prix-winnaar. En tweemaal in die 500-winnaar, Juan Pablo Montoya. En op de derde plaats eindigt daar Kramnitz, een Duitser. <laughs> Ja, en dat hoort ook een beetje bij een Duitse evenement natuurlijk Willem. Want, uh, ja, ja, zijn, er, zijn er veel uh, witte nummerplaten door jou uh, geconstateerd daar in het uh, gebied van het circuit? Ja zeker wel. Uh, ja, de uh, Witte platen met uh, zwarte nummers en letters, uh, die zijn uh, volop aanwezig hier. Uh, en ik noemde net al uh, Montoya, ik weet niet, jij bent een trampiet volgens mij was je ooit trend uh, van die uh, Montoya. Dat klopt sowieso, ja. Maar dat is wel een hele tijd geleden volgens mij hoor. Ja, ik weet niet of die uh, Juan Pablo Montoya zelf ook aanwezig is. Ik heb hem niet kunnen spotten. Maar ongetwijfeld kan jij herinneren dat hij ooit in de Grand Prix uh, van Brazilië aangereden uh, werd door een uh, Nederlander. Toch? Ja, dat, ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat was een uh, behoorlijke crash uh, die hij gemaakt ja, heeft. Dat zo, was, uh, zo van achteren, Jos, ja. <laughs> Jos Stappen toen, nou die is wel Niet aanwezig. Dat, er even die, in. dat was uh, Jos Stappen die er de Die is wel aanwezig hier. Ik zag hem uh, samen met zijn manager uh, Raymond uh, Vermeulen. Ja, uh, Vermeulen uh, heeft een zoon, dat is Thierry Vermeulen. Die is actief in de Porsche Cup Benelux. En die heeft een coach in, dat is uh, Josper Stappen. Ik Meulen deed het eigenlijk erg goed. Uh, de Porsche race ging van start als de Benelux. Uh, 12 Nederlanders, uiteraard. Er zitten nog een twaalfde Luxemburger tussen. Maar het was Xavier Maazen die vanaf Pol vertrok. En uh, samen met die uh, Thierry uh, Meulen uh, leek te gaan strijden om de eerste plaats. Maar ver kwam uh, Maazen niet. Want die ...in de gerlach en die kwam uh, midden op de baan te staan... ...en die werd nog vol in de plank gereden door een van de achtervolgende deelnemers. Nou, wat ik begrepen heb, uh, heeft het geen uh, fysieke gevolgen gehad voor de rijders... ...dus dat is gelukkig uh, goed afgelopen... Op dat moment was het wel uh, die de, de 18-jarige Vermeulen, die de kop wist over te nemen. Hij wist dat uh, een aantal ronden, uh, wist hij dat vol te houden. Op een gegeven moment uh, viel hij terug naar helemaal achter in het veld. Ik denk ergens een spin gemaakt als op de is toch nog terug te komen uh, naar plaats nummer 9. Maar werd, deze werd gewonnen door de der verdalen. Met op de tweede plaats de Nederlander van... Eindhoven, en om het dan toch in de plaatsname uh, te houden voor het uh, Klim van Parijs en België derde. Oh, <laughs> uh, mooi, uh, mooi Willem, en uh, ja, mooi evenement voor, uh, voor het circuit. Alleen we zitten natuurlijk nu uh, in, de, in de coronatijd en uh, eigenlijk moet ik aan jou vragen, uh, zit jij lekker daar? Want uh, staan mag niet meer hè? Ja, nou ja, ik sta er ik het zo niet. Maar ja, zitten de toeschouwers aanwezig, ja, die kunnen alleen een kaart kopen voor de hoofdtribune. In de duinen is er geen toegang voor zijn. Ja, dat is het vervelende van corona-gedoe natuurlijk. Wat hopelijk niet al te grote. ...groei gaat krijgen, zodat we ook uh, richting Grand Prix uh, daarmee te maken gaan krijgen. Want uh, als ik hier rondkijk op het circuit, dan zijn de eerste werkzaamheden richting Grand Prix al begonnen. Her en daar zijn ze bezig met het verhaal van de extra tribunes. En het zou toch heel triest uh, zijn mocht dat uh, corona daar uh, roet in het eten gaan gooien. Ja, is het nou zo dat het uh, circuit uh, vanaf uh, augustus uh, helemaal gesloten gaat worden voor uh, de voorbereiding voor uh, de Dutch GP? Ja, in, in principe wel. Uh, er zijn zoveel uh, dingen die uh, in orde gebracht uh, dienen te worden dat er uh, weinig activiteit zal zijn op het spieken. Volgende week staat er nog wel wat op de planning. Dat zou de historische Grand Prix zijn. Nog nou, wel en wat, nog wel wat. Dat is een hartstikke mooi evenement. Ja, <laughs> nou, dat, dat mocht wel, maar. <laughs> De Engelsen die zouden komen met de oude Formule 1. Ja, die komen allemaal niet vanwege de quarantaine, quarantaineverplichtingen. Dus dat was wel een streep door de rekening. Hebben ze het om uh, willen bouwen naar een ander evenement? Uh, maar vanmorgen krijg ik tot horen dat dat volgende week wel plaatsvindt, maar zonder publiek. Want ook dan zouden de mensen moeten zitten. Nou, je kent uh, die historische uh, autosport. Dan is het uh, voornamelijk leuk om tussen al die oude auto's uh, door te lopen. Of verder daar te kijken hè, en een beetje een uh, te maken. Ja, die mogelijkheid is er niet. Dus uh, is het besloten om dat evenement volgende week wel te houden. Uh, maar zonder publiek. Ja, toch uh, inderdaad wel uh, jammer dat dat uh, nu zo moet gebeuren. Maar het is even niet anders, uh, Willem. Het gaat, uh, nee. gaat nog wel door, maar inderdaad op een uh, beperkte manier. Uh, en ook uh, zonder optocht natuurlijk door, door op uh, volgende week? Ja, ja, ja, die is er helemaal niet. Uh, daar is helemaal geen sprake van. Uh... Goed. Uh, even omwille van de tijd uh, uh, uh, en, en de organisatie. Ik, ik kom rond kwart over drie weer bij jou terug. Want dan, uh, dan zijn uh, dan, uh, de Porsche Carrera's zijn net gestart en dan is de ADAC GT4 is ge is gefinished. Uh, ja. Kan het al jouw goedkeuring wegdragen? Ja, ik uh, vind dat je een mooie planning maakt. <laughs> Oké. Okay. Ja? Onderteken jullie het contract even, dan ga ik een plaat draaien. Kwart over ben ik er weer. Ja. Dank, okay. Dankjewel okay. Willem van deze Wat is jouw uurtarief voor Albert-Jan? Kan hij dat in het contract invullen? <laughs> nou, buiten de uitzending <laughs> okay, noemen. Oké, dat is helemaal goed. <laughs> We hebben het straks over. Dankjewel Willem en tot straks. Deze dame, Shaka Khan, heeft in de jaren tachtig heel wat grote disco-klappers gehad. Waaronder deze, ja, wat minder bekend lijkt vonden, Maar wel heel erg leuk en ook inderdaad uit de jaren tachtig. Dat was de single Eye to Eye. De weer en met Eye to Eye is het uh, half drie geweest. Tijd om te kijken wat het weer de komende dag gaat doen, albert -Jan. Ja, en wat hoop je? Nou, ik hoop dat het uh, zonnetje gaat schijnen, een graadje of uh, 26. Nou, misschien op de achterkant van dit blaadje. De, de, deze kat zit er niet in. Zit er niet in. Oh. Goed, uh, luisteraars en kijkers. Vandaag overheerst de bewolking, maar vanaf, vanochtend, uh, met vanochtend was het zelfs lokaal wat mistig. Maar soms ook nog wat zon. Vanmiddag is de bewolking uiteindelijk dik genoeg voor enkele buien. De verwachting is dat het de buiigheid van ongeveer 4 uur toeneemt. Waaien doet het niet of nauwelijks en het wordt 20 à 21 graden. Ook morgen overheerst de bewolking, maar de zon breekt nu zo, nu zo nu en dan door en in ieder geval ook wat vaker dan vandaag. Dus de kans op buien is klein en het wordt morgen opnieuw 21 à uh, 22 graden. Begin volgende week is, de meeste, is het meest bewolkt en is de kans op regen of enkele buien groot. Vooral dinsdag lijkt een natte dag te worden. De wind waait meest matig en het wordt 21 tot 24 graden. En vanaf woensdag neemt de hoge drukinvloed toe en neemt de neerslagkans sterk af. In eerste instantie is het 20 tot 22 graden, maar in het weekend wordt het mogelijk warmer... tot zelfs maximaal tot 24 graden of meer. Aldus Rico Schreuder. Nou, dat betekent toch dat er een klein beetje zomer aan gaat komen. Ja, nog, nu nog even niet. Even niet, even wachten nog. Ja. Dan komt het uh, toch nog helemaal goed. Het weer is uh, ook na te lezen op onze CFM app. En mocht je onze app niet hebben, je kan hem gratis downloaden. Ik zeg de zomer op je radio met uh, Manjana Hier is uh, Alvaro Soler Dicen que buscas Socier tu avaricias con tantas caricias tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mi sabana Le ha prendido fuego a mi cama, Vuelme que te necesito Que soy quiero otro poquito poquito poquito Hasta la vaña Que no niet en eso se resume y tú eres mía mía nada más se lo digo todo el día que ya no hay más mujeres como ella que parece ropa cuando hace calor le gusta tomar cuando sale que no daría yo por tocar tu que no daría por ser tu bronceador? hasta la mañana. No En dit is een hele nieuwe zomerse single Misschien wel de zomerrit van uh, dit jaar mañana hoor je De single van Kalifi uh, en uh, Dendi en Alvaro uh, Solar. Inderdaad, Manjana houdt die plaats in de gaten. Nou, we zijn uh, iets aan de late kant. Want normaal doen we dat om uh, kwart over twee, Alvert Jan. Maar het uh, nieuws in het uh, kort mag nu langskomen. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, actualiteit hè? Ja, ja. Uh, live races op het circuit Zandvoort. Goed, uh, iets verlaat, uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Allereerst een algemene berichtgeving zoals... Ieder weet vanwege het explosief groeiende aantal coronabesmettingen. Moeten horecabedrijven vanaf morgen, dat is vandaag dus, weer om middernacht dicht? Dat heeft, een kabinet, dat heeft het kabinet gisteravond in een persconferentie bekendgemaakt. Deze en andere restricties gelden tot en met vrijdag 13 augustus. De horeca mag uh, vanaf ochtends 6 uur open, maar moet dus uiterlijk om 12 uur, 24 uur uh, s'nachts de deuren weer sluiten. Discotheken en nachtclubs moeten de deuren sowieso de komende maand sluiten. ...en ook de meerdaagse festivals gaan tot en met 13 augustus een streep. In horecabedrijven die wel open mogen, zoals kroegen en restaurants... ...moet iedereen een vaste zitplek hebben... ...moet er anderhalve meter afstand met anderen worden gehouden... ...en is entertainment, waaronder optredens en schermen... ...met sportwedstrijden verboden. Wat dit alles ook gaat betekent voor het circuit Zandvoort... ...in de aanloop naar de Dutch Grand Prix... ...dat hoort u rond de klok van kwart over vier tijdens Pit Report... De gemeente Zandvoort heeft de dinsdag 6 juli jongsleden de organisatie van de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix de evenementenvergunningen verleend. Op 1 juni 2021 heeft de Dutch Grand Prix daarvoor aanvragen ingediend. Bij de beoordeling van deze aanvragen heeft de gemeente Zandvoort de hulp- en veiligheidsdiensten om advies gevraagd. Naast deze adviezen heeft de ter inzageperiode van drie weken geen nieuwe aandachtspunten opgeleverd. En wel zijn er enkele verduidelijkende vragen gesteld en beantwoord burgemeester David Molenburg. De komst van de Formule 1 belooft een groot spektakel te worden. Heel Zandvoort zal meeprofiteren van de extra aandacht... en de bezoekers die dit evenement met zich meebrengt. De beslissing op de vergunningaanvraag... voor de site-events Zandvoort Beyond... wordt op korte termijn verwacht. En zo meteen in nog een tweede deel van uh, dit halve uur. Uh, daardoor herhalen we dat interview... met uh, Van Sander ten Bos van uh, vergunningen... ten aanzien van de site-events... en wat dat voor consequenties heeft... Dus ik zou zeggen, blijf luisteren, zeker u kijken. Bij de toegangswegen naar Zandvoort worden voor gemotoriseerd verkeer afgesloten in de nacht van woensdag 1 september tot op donderdag 2 september vanaf middernacht tot en met maandag 6 september 5 uur ochtends. Met een speciaal doorlaatbewijs kunt u in Zandvoort wel inrijden via de doorlaatpost op de Zandvoortse Laan. Het is niet mogelijk om via de zeeweg te rijden, want Boulevard Bernard is afgesloten voor doorgaand verkeer, hulpdiensten uiteraard uitgezonderd. Er is voor iedereen met een doorlopend parkeervergunning of een parkeerplaats op het eigen terrein een doorlaatbewijs beschikbaar. Ook voor mensen die voor hun beroep in Zandvoort moeten zijn, worden er doorlatingsbewijzen beschikbaar gesteld. En tot slot goed nieuws voor de inwoners van de AJ van der Molenstraat. De hoofdprijs van de postcode Staatsloterij Tiendaagse is gisteren in Zandvoort gevallen. Een viertal gezinnen in de AJ van der Molenstraat met als postcode 2041ND werd verblijt met een prachtige geldprijs... en één gezin kreeg daar ook nog een hagelnieuwe BMW bij. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. Ja, het komt heel dichtbij, maar net niet, hè, Albert-Jan? Net niet, Helaas, helaas, helaas. Maar gefeliciteerd voor alle winnaars daar in de AJ van de Molenstraat. Zodra ik hoor je het interview van vanmorgen met Zander... inderdaad, van Zandvoort Beyond. Maar eerst, oh, what a night. En ook de gouden oude muziek vergeten we zeker niet te draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. We de Frankie Valli in the Four Seasons en All Water Nights. We hoorden vanmorgen het interview met Zander van Sanford Beyond, Albert-Jan. En uh, ja, het gaat een beetje over de, de side-events rondom de Formule 1 die eraan gaat komen. En, ja. Ja, maar eigenlijk mijn grote vraag was toen ik dat hoorde, over van, we gaan het hebben over die... Uh, Site-events, van kan het allemaal wel doorgaan natuurlijk met die uh, nieuwe coronamaatregelen. Nou, er is afgelopen week, uh, hoor ik ook met diverse ondernemers, uh, al een vergadering uh, bijeen geweest. Want uh, ja, de beslissing over de vergunningaanvraag, ik zei het al tegen Zandvoort in de Zand, tijdens Zandvoort Nieuws in het Kort. De beslissing op de vergunningsaanvraag voor de site-events Beyond wordt op korte termijn uh, verwacht. Nou, actuele kan naast niet. Sander ten Bos, uh, die van Zandvoort Beyond. Die was vanmorgen te gast bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. En hij sprak daar met onze collega's Jelmer Koper en Roy Dongen. En het ging natuurlijk uh, expliciet over de vergunningen voor die site-events. Want die zouden zijn afgegeven. En wat, wat, kan men, wat kan Zandvoort verwachten? Maar ja, toen was... Uh, gisteravond die persconferentie. En dan is natuurlijk mogelijk dat dat nog wat roet in het eten gooit. Maar daarover uh, meer tijdens het interview van Goedemorgen, Zandvoort. Hey, goedemorgen. Ja. Goedemorgen Nou, Sander, dat jij nog een goedemorgen hebt, dat verbaast ons eigenlijk al een beetje naar de persconferentie van gisteren.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 Gedaan, een reuzenrad kan prima draaien in een anderhalve meter denk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 zijn. Mag er mag geen muziek op de terras, hè? ik heb die regelgeving nog.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 Iets dat je kan zeggen, we, we, we, dat hebben nou, we sowieso... Mij...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 Zandvoort moet nog even leren dat ze de mooie ideeën iets eerder krijgen. Het is echt misjaar bij jullie in het dorp. Het is voor mij echt ongekend. Sander ten Bos van Zandvoort Beyond met de vergunningen van de events. Dankjewel voor de toelichting en ook voor dit item. We hopen op het beste, zullen we maar zeggen. Nou, geweldig. Ik hoop het ook. We gaan er wat moois van maken. En ik wens jullie een hele fijn, uh, fijn weekend. Dat waren onze collega's vanmorgen in gesprek met Sander ten Bosch. Hij is van Zandvoort Beyond en de evenementenvergunning is binnen. Als je nog een idee hebt, hè, we zijn een beetje laat als Zandvoorters... Dus met reageren, maar zandvoortbeyond.nl. Info En wie weet misschien kan er met jouw aanvraag nog wel het een en ander gedaan worden. Dus laat het deze organisatie gewoon even weten. Info En wij gaan op naar het nieuws. En, weer een, nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we weer bij terug. Volgende uur Zandvoort op zaterdag.